In Zekerdorp op de Veluwe, daar woonde een beeldschone maagd. Die werd om haar schoonheid door velen, jong ten en huwelijk gevraagd. Haar vader, een armen dagloner, verdiende een schamelstuk brood. Toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot. Dat rijkdom biedt, dat is toch ook je ware niet. Blijf altijd graag en goed, bij alles wat je doet. Wat het geluk dat rijkdom biedt, dat is je ware niet. Op zeker dag kwam er een paar prom, een edelman voornamen rijk.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 Want, Want geluk dat rijdt Dat is toch ook je waarheid. Dat is toch ook je maar op, maar op. Dat is